Kampersen met het NOS-journaal. Bernie Sanders heeft overtuigend de democratische voorverkiezing... in de staat Nevada gewonnen. Sanders bevestigt daarmee zijn rol als topfavoriet... om het bij de presidentsverkiezing in november op te nemen tegen president Trump. In Nevada lijkt Joe Biden tweede te worden voor Pete Buttigieg... die het bij voorverkiezingen in andere staten nog erg goed deed. Bij een steekpartij op straat in Alphen aan de Rijn is een dode gevallen. Drie mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht... De politie heeft een verdachte aangehouden. Wat zich precies aan het begin van de nacht aan het Topaans plantsoen heeft afgespeeld is nog onduidelijk. In het noorden van Italië worden gemeenten afgesloten van de buitenwereld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zonder toestemming mag er niemand in of uit. Daardoor kunnen tienduizenden inwoners voor onbepaalde tijd geen kant op. Het aantal coronapatiënten in het land is in een paar dagen opgelopen naar 76. Een man en vrouw van in de 70 zijn overleden. Vanwege het virus zijn in de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie drie wedstrijden afgelast. In vijf steden in het noorden van Brazilië is het carnaval afgelast nadat de militaire politie het werk had neergelegd. De agenten eisen meer salaris. Door de staking is het geweld in de deelstaat Ceará fors toegenomen. In drie dagen tijd zijn 88 mensen vermoord. De autoriteiten zeggen dat ze de veiligheid van de tienduizenden feestvierers niet kunnen garanderen. President Bolsonaro heeft 2000 militairen naar het gebied gestuurd om de orde te herstellen. Het weer. Veel regen vandaag, vooral in het midden en zuiden van het land. Daar waait het ook flink met zware windstoten. Het wordt 8 tot 12 graden. Later in de middag vanuit het noorden droger. Ook morgen regen en de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen.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 Goedemorgen, het is uh, zondagmorgen 8 uur en wij gaan beginnen aan de 93ste aflevering van ZFM Klassiek En uh, terwijl u, uh, als ik dit stukken aankondig, misschien wat gekraak en gegier hoor Op het moment dat ik dit opneem, giert de wind hier rond het huis Dus, maar goed, dat nemen we voor lief, dat zijn we al aan gewend in deze tijd Niet langer zeuren, we gaan gewoon beginnen met heerlijke, mooie, klassieke muziek voor u te serveren tijdens het ontbijtje of wat iets meer zei. En eh, omdat het eh, Beethovenjaar is, want het is per slotverrekening 250 jaar geleden dat de man geboren werd. Eh, beginnen we vandaag eens met een compleet stuk van Ludwig van Beethoven. En dat zal zijn, zijn vijfde Pianoconcert, Oftewel het, het keizerconcert, de emperor ook wel op zijn Engels Pianoconcert nummer 5 dus in S majeur opus 73 Eerste deel van dit stuk heet Allegro Het tweede stuk dat heet Adagio un poco mosso En dan het derde deel ervan dat heet Rondo Allegro nou, ik zei het al, de componist is natuurlijk Ludwig van Beethoven. En de uitvoerenden zijn Lijf over Ansnes, dat is de pianist. En hij voert het uit samen met het Mahler Kamerorkest. Geniet van Ludwig van Beethoven. was dan geheel, in zijn geheel, het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. En ik vind dat dat wel eens een keer mag in dit uh, Beethovenjaar. Op slotverrekening is het uh, 250 jaar geleden dat de man geboren werd. En waar hij geboren is, ja, dat heb ik in een vorige uitzending ook al eens gezegd. Er zijn twijfels over. <coughs> Officieel is het nog steeds bon... Maar hij heeft zelf wel eens aangegeven dat het net zo goed zutven kan zijn. Nou, wat dat oplevert, dat zien we dan wel. Men doet daar nog steeds onderzoek naar. Goed, na Beethoven hebben we nog um, een stuk dat heet... Miroir uh, M43 deel 5 La Vallée de cloches. En uh, dat is geschreven door uh, Maurice Ravel. En uh, we gaan luisteren naar uh, Christophe Scheffeld. En die speelt piano. <Zi> Heel erg lang ingedrukt aan dent En dan denk je dat het afgelopen is. Maar dat is dan niet zo. Goed luisteren. Dan hoor je de piano lekker <coughs> lang uitklinken. Goed, we gaan verder met een van de bekendste klassieke meesterwerken. En uh, dit stuk is al zo vaak door zoveel mensen uitgevoerd. En niet allemaal even mooi. Maar de uitvoering die... Uh, ik hier voor u heb, die, uh, die is wel heel erg mooi. We gaan het hebben over Le Pêcheur de Perle, oftewel het De Parelvissers. Daaruit het, de eerste acte, Au Fond du Temple Saint. En uh, het stuk is natuurlijk geschreven door uh, Georges Bizet. En de uitvoerenden zijn niet de minste, namelijk Luciano Pavarotti... Dat is de tenor. Nikola Jourov, dat is de bas-bariton. En zij worden begeleid door het National, de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Robin Stapleton. Duet. En zeker als het gezongen wordt door twee van die giganten. zoals u net gehoord heeft. Ik denk dat het een beetje het laatste stuk van het eerste uur eh, toe Maar ja, wat heb je ook als je een pianoconcert. wat dik een half uur duurt? Dan schiet het lekker op. Um, het concerto in B mineur. RV 8580. Um, deel 1 Allegro. Van Antonio Vivaldi. En eh, dat wordt uitgevoerd door het Concerto Cullen, oftewel het concertensemble eh, uit Cullen. En de dirigent daarvan, helaas, is niet bekend. Maar die hebben ze waarschijnlijk ook niet. Dat kan ook.